11 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Minister Zelstra heeft de uitspraken van president Poetin... verkeerd geïnterpreteerd, dat zegt voormalig Shell-topman... Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant. Hij blijkt nu de bron van de minister geweest te zijn. Vandaag kwam naar buiten dat Zelstra meerdere keren heeft gelogen... over een bijeenkomst in een buitenhuis van Poetin. De Russische president zou daar dreigende taal uitgeslagen hebben... beweerde Zelstra. De Volkskrant ontdekte dat Zelstra er helemaal niet bij was... Maar het verhaal had overgenomen van Van der Veer. Die was er wel en zegt nu dat Poetin het niet dreigend heeft bedoeld. De oppositie vindt dat zelfs er als minister van Buitenlandse Zaken zwak staat door deze leugen, en ze hopen dat hij vertrekt. Waarschijnlijk is er morgen een spoeddebat in de Kamer. Een deskundige die het rapport over de effecten van meer vliegverkeer op Lelystad Airport zou doorlichten, heeft zich teruggetrokken. Hij is getrouwd met de directeur van de commissie die het rapport gaat beoordelen, ontdekte de stentor. Die beoordeling zou onafhankelijk moeten zijn. Over het rapport is veel te doen geweest. Door rekenfouten leken vliegtuigen minder lawaaiig te zijn dan ze in werkelijkheid zijn. De deskundige zegt met zijn vertrek de schijn van belangenverstrengeling te willen voorkomen. Het gebouw van de Hogeschool Rotterdam blijft nog zeker een jaar gesloten... vanwege zorgen over de brandveiligheid. De school moet nog beslissen of het pand wordt verbouwd of gesloopt. De Hogeschool onderzocht het gebouw na de brand in de Londense Grenfell Tower... waarbij 71 doden vielen. Bij die brand verspreidde het vuur zich via de gevelplaten aan de buitenkant. Ook op het schoolgebouw in Rotterdam bleken de gevelplaten niet brandveilig. In Polen zijn zes mensen opgepakt voor hun rol in de verkoop van een chemieconcern. Het aandeel van de staat werd voor 150 miljoen verkocht, terwijl het drie keer zoveel waard was. Een voormalige onderminister van Financiën is aangehouden en ook twee ex-bankiers van ING. Het aandeel kwam terecht bij het bedrijf van een Poolse miljardair. Dat zegt dat de prijs eerlijk was, dat het aandeel zo sterk en waarde is toegenomen, zou zijn omdat de beleggers door de overname weer vertrouwen kregen in het chemiebedrijf. Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed... een Edison gewonnen voor de beste Nederlandstalige productie. Ze is de eerste die de prijs krijgt. Singer-songwriter Naas en Ronnie Flex kregen ieder twee Edisons. Rapper Extince kreeg een oeuvre-award. En ook onder andere Chef Special, Direct en Yellow Claw... vielen in de prijzen. Het weer aan de kust en in het noorden kan een winterse bui vallen. Verder klaart het op... De temperatuur daalt tot rond het vriespunt en vannacht vriest het vrijwel overal licht. Het kan glad zijn op de weg. Morgen wordt het vrij zonnig en 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij energiedirect.nl werkt Wim. En Wim is een echte windkenner. Dit is Nederlandse wind. En dit is Franse. Hoor je het verschil? Wij ook niet.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 Als je ervoor naar Hornbach gaat. Gute Nacht, Freunde. Het wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Toen ik een net iets oudere collega onlangs bekende... dat de tranen met het vorderen van de jaren wel steeds losser komen te zitten... zei hij... Ach jongen, ik schiet tegenwoordig al vol... als er een Nederlander dertiende wordt op de stiepeltjes. Klopt. Ik heb vanmiddag ook even een dwijlpauze in moeten lassen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagoog. De maandag van halbe, al zou je ook kunnen zeggen dat die zijn dag niet had. In ieder geval nemen we de Haagse schade zo meteen op. En we vragen ons af wat de Rus hiermee gaat doen. We wandelen weer door de Brusselse nacht en last but not least, ruim 1400 unieke pagina's Japanse oorlogsgeschiedenis in romanvorm liggen vanaf morgen in Nederlandse vertaling in de winkel. Wij verwelkomen vertaler Jacques Westerhoven. En om 5 voor 12 maken we de cirkel rond met een koffiekopje. Maar eerst de nieuwe. Nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 12 februari. Hij kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was... op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. En zijn antwoord was, dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne... en de Baltische Staten. Luidt deze leugen van Halbezelstraat Zeilstra het einde van zijn ministerschap in. Hij zou het gehoord hebben... In, tijdens een ontmoeting met Poetin in dienst buitenhuis. Buiten maar daar was hij niet. Zijlstra gaat diep, diep door het stof. Je mag mij aannemen dat ik daar goed spijt van heb. Maar hij blijft achter het verhaal staan. De woorden zijn uitgesproken. Het grote geopolitieke belang daarvan is evident. Alleen is dat opgetekend door een ander. En die bron, hij, bron wilde hij beschermen. Vandaar dat hij hierover loog. In de hele wereld is nieuws, is Zijlstra dus nog wel geloofwaardig... als minister van Buitenlandse Zaken. Premier Rutte vindt van wel... Die is nog geloofwaardig, maar die heeft hier wel een grote fout gemaakt... die je ook recht zet vandaag. En dus hoeft Zijlstra nog niet weg. Nog niet, want morgen is er een Kamerdebat. En hoewel de coalitie de minister blijft steunen... Zijlstra heeft zelf, vind ik, heel duidelijk aangegeven... dat dit onverstandig was. Laat onverlet de basis van het verhaal, namelijk Rusland... dat de westerse landen hiermee wel als een soort groot Rusland bij zich wil hebben. Slijpt de oppositie ondertussen de messen. De minister heeft heel wat uit te leggen, hij zit behoorlijk in de moeilijkheden. Ik zie nog niet zo goed mee hoe hij op dit punt door kan. Hoe moet deze minister nog geloofwaardiger overkomen? Luchtvaartmaatschappij Transavia mag een piloot niet ontslaan. Die was vorig jaar betrokken bij een dodelijk ongeluk in Loosdrecht. De man mag dan een wegpiraat zijn. Dat wil niet zeggen dat hij niet goed vliegt. En in de afgelopen jaren zijn nooit twijfels gerezen over of hij wel of niet goed vliegt. Met andere woorden, stap niet in zijn auto... maar tijdens een vlucht ben je veilig. Ook zijn eigen advocaat zou met haar cliënt vliegen. Ik heb alle vertrouwen in mijn cliënt. Voor sportliefhebbers was de gouden race van Irene Wüst... op de 1500 meter het belangrijkste nieuws. De klok gaat naar 1.50, komt hier in barrecord Het staat op 1.54.08 van vorig seizoen. Dat gaat er niet aan, maar het is wel de snelste tijd. 1.54.35 voor Irene Wüst. En dan begint het lange wachten. Want in de laatste rit zou Takagi rijden. En die had dit jaar alles gewonnen wat er te winnen valt. Armen los bij Mio Takagi. Komt buurt van de tijd van Irene van de e 195 Nee, maar ze rent nee. niet. Wust is olympisch kampioen op de 1500 meter. En daarmee schrijft Wust Geschiedenis, het is haar vijfde gouden medaille. Exact 12 jaar geleden won ik mijn eerste gouden medaille op de Spelen. De Turijn En uh, ja, maar vandaag... Uh, de vijfde, dat is echt onwerkelijk. En uh, ja, Rutger zei het heel mooi, de cirkel is rond. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat dan in de ochtendkrant. Gelezen door Jeroen van Kam. Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet, kopt het FD. Figuurlijk dan, dat begrijpt u. Het grootste droogdok van Europa ligt in Rotterdam. Maar er willen nauwelijks nog rederijen komen. En dat scheelt de scheepsbouwsector tientallen miljoenen euro's aan omzet. De boosdoener strenge wet- en regelgeving. Grote rederijen hebben een hekel aan kostbare verrassingen... zegt de branchevereniging van rederijen in de krant. En een dergelijke verrassing werd een cruise-schip in 2014. Uh, half Rotterdam was uitgelopen om het enorme schip te verwelkomen... maar het feest eindigde met een domper. Tientallen inspecteurs gingen aan boord voor een onderzoek... en troffen 124 Filipijnse werknemers aan zonder werkvergunning. Dat leverde de reder een boete op van bijna een miljoen euro. En sindsdien geldt het droogdok dus als besmet mm <laughs> Het aantal anonieme tips over harddrugs... is het afgelopen jaar flink gestegen... tot een record van ruim 4000 meldingen. Dat is ruim 20% meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers die Meld Misdaad Anoniem morgen bekend maakt. Maar die al in het bezit van de Telegraaf zijn. Ten opzichte van 2010 is het aantal drugsmeldingen zelfs verdubbeld. Dankzij een tip vond de douane in april 65 kilo cocaïne... in de auto van een kaasverkoper. De drugs zaten verstopt in een verborgen ruimte... en had een straatwaarde van 1,5 miljoen euro. En in Tilburg werden na een tip grondstoffen voor ecstasy gevonden... waar zo'n anderhalf miljoen pillen van gemaakt konden worden. Vanaf komende zaterdag is een nieuw werk van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koens te zien... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En voor de Volkskant was het reden om hem op te zoeken in zijn atelier New York. U kent hem misschien nog wel van het varkentje in het Stedelijk Museum in Amsterdam... of van de tamelijk seksueel expliciete en toch meer zoete beelden... van hem en zijn vrouw Cicciolina. Het werk dat nu naar Amsterdam komt bestaat uit een getrouw nageschilderd werk... van Italiaanse Renaissance kunstenaar Perugino. En dat is voorzien van een blauwe bal. En in die blauwe bal ziet de toeschouwer dan zichzelf. De bal bevestigt jou als kijker. Je wordt onderdeel van het schilderij en het schilderij wordt onderdeel van jou... zegt Koens tegen de krant. En kunst is in de kijker. Als je dat voelt, voel je de essentie van je mogelijkheden. Dus als u op zoek bent naar uw mogelijkheden, dan weet u wat u te doen staat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. These are bitter sweet days. Then it's hard if you don't know, child. These are bitter sweet days.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 your memories alive, zong Douwebop. Maar dat is toevallig, terwijl we het toch wel gaan hebben over Halbe Zeilstra. De minister van Buitenlandse Zaken, die zichzelf in moeilijkheid heeft gebracht... met een uitspraak waarvan hij nu, jaren later, moet bekennen dat het een leugen was. Het gaat om deze uitspraak. Je hoeft het journaal maar aan te zetten, of je hoeft maar een krant open te slaan... en die beangstigende wereld komt direct bij je binnen. Een wereld waarin het heel goed mogelijk is dat wij hier in Europa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 Ja, zei het dat Zijlstra daar dus niet was in die datsja van Poetin. Hij hoorde dit verhaal over de uitspraken van Poetin pas acht jaar later, in 2014. Zo gaf hij vanochtend in de Volkskrant toe. En hij wachtte tot een partijcongres in 2016 met deze alarmerende uitspraken. Verslaggever Wilko Boom in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, veel commotie vandaag in Den Haag natuurlijk. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer. Hoe gaat dit verder? Nou, eerst even het laatste nieuws, Chris. In de volkskant van morgen staat een. Nieuwe onthulling over Zeilstra en zijn uh, uitspraak. Ja. En daarin geeft oud-Shell-topman Jeroen van der Veer toe... dat hij de bron is geweest van Zeilstra. Ja. De minister zelf wilde dat tot vandaag niet zeggen, wie die bron was. Maar dat is dus Ter Veer. En Ter veer zegt nu in de krant dat Zeilstra zijn woorden verkeerd heeft geïnterpreteerd. Poetin heeft volgens Van der Veer weliswaar gesproken over Groot-Rusland... en gezegd welke landen daarbij hoorden, zoals je net ook hoorde. Ja. Maar hij bedoelde dat volgens der Veer in historische zin... en niet in de agressieve uitleg die Zijlstra daaraan gaf... en die je net hoorde over de oorlog met Rusland. Ja. Uitspraken die Zijlstra in die periode overigens vaker heeft gedaan. Maar in elk geval, Van der Veer, die herkent zich daar niet in. Nee, maar ja... Um... Dat zegt Van der Veer dan weer. En uh, Zijlstra uh, heeft ook al gelogen. Dus uh, ja, wie, wie, wie moeten we hier geloven? Ja, dat, dat kan ik nu even niet vaststellen. In de gauwigheid hadden we geen tijd meer... om het nog even te controleren bij Van der Veer. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat dienstloyaliteit nog bij Shell ligt. En dat hij vindt dat Zijlstra, of dat, dat hij vindt dat Zijlstra Shell in, in moeilijkheden brengt. Ja. Maar misschien heeft Zelstra het ook wel echt zo begrepen. Het kan allebei waar zijn. Maar hoe dan ook maken deze tegenstrijdige verhalen van Zijlstra en Van der Veer... het voor de minister wel een stuk moeilijker om morgen in de Tweede Kamer... die opheldering van hem wil, aannemelijk te maken... wat er nou precies is gebeurd. Bovenop natuurlijk die leugen over die dacia van Poetin... waar Zijlstra nooit geweest blijkt te zijn. Uh, en, en wat hij dus heeft verzonnen... Voor alle duidelijkheid nog even om zijn bron van de veer maar niet te hoeven noemen. Ja, even voor de goede orde: we hebben van de veer gebeld. En uh, die, die wilde niet bij ons in de uitzending oh. uh, ook, ook nog eens reageren. Helaas. Ja. Um, maar goed, uh, hoe gaat het aflopen voor Holbe Zijlstra? Hij had in elk geval de steun van uh, VVD-leider en partijgenoot uh, Mark Rutte eerder vandaag. Wat, wat trouwens ook niet zo heel verrassend is. Rutte blijft zijn partijgenoten in moeilijkheden doorgaans zo lang mogelijk steunen. En Zelstra is voor hem natuurlijk ook niet zomaar iemand. In, in de vorige kabinetsperiode was hij Rutte's rechterhand. En hij is ook nog eens de mede-architect van het nieuwe kabinet. Uh, en Rutte die verdedigt hem dus vanmiddag als volgt. De boodschap heeft hier een fout gemaakt. Die had niet moeten liegen over het wel of niet aanwezig zijn bij die bijeenkomst. Hij heeft een bron willen beschermen, maar de inhoud staat niet ter discussie. We weten ook al langer dat dit het beleid van Poetin is. We kennen de politiek van Rusland expansief naar omliggende staten. Dit is relevante informatie die ook straat ten oren kwam. Maar de manier waarop hij dat naar buiten bracht, ter bescherming van die bron, is onverstandig. Dat niet gemoeten. Ja, Rutte nam het dus voor Zijlstra op. Ja. Uh, ook al gebruikte hij het woord liegen, wat toch wel erg pikant is. Uh, maar de uitspraken van Rutte zijn van voor de nieuwste onthulling van de Volkskrant. En goed om te weten, in coalitiekringen hoorde je vanavond nog maar ook dat was voor het bekend worden van die nieuwe publicatie... Ah. dat Zijlstra dat debat van morgen best is zou kunnen gaan overleven... mits er geen nieuwe belastende informatie boven tafel zou komen. Ja, en dat lijkt nu toch met die nieuwe uitspraken van Van der Veer... wel het geval te zijn. Dus ja, de conclusie kan eigenlijk niet anders zijn... dat het zeer de vraag is of Zijlstra morgen aan het einde van de avond... nog minister van Buitenlandse Zaken is. Het kan overigens ook nog zo gaan dat hij toch de steun houdt... van de vier regeringspartijen... Maar ja, die hebben een minimale meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer. En de vraag wordt dan toch voor, voor Zijlstra en ook voor Rutte... of zij dan nog vinden dat hij geloofwaardig kan optreden in het buitenland en met name tegenover Rusland, over ja. bijvoorbeeld dat MH17-dossier. Ja, daar gaan we zo meteen uh, nog over verder praten met mijn volgende gast. Maar het, het wordt natuurlijk wel heel moeilijk, hè, want het, het argument was nou net... om Zijlstra maar te blijven verdedigen vandaag, van ja, oké, okay, gelogen over de toedracht... maar de inhoud van wat hij zei, die klopte en dat was toch heel erg belangrijk... en daar moesten we het maar over hebben. Ja, die uh, blijkt nu toch ook uh, wat anders te liggen, dus dat wordt echt heel moeilijk, hè? Het lijkt me dat het heel moeilijk wordt, maar zoals we net ook vaststelden, we weten niet zeker of van de veer uh, of, of van de veer de waarheid spreekt. Net nee. zo min als we dat van uh, Zijlstra weten. Ja. Oké. Okay. Goed. Even wat breder. Uh, hoe het ook morgen afloopt. Uh... Het lijkt me dat de VVD hier wat schade oploopt. Nou, ik, uh, volgens mij hebben partijtop en campagne team daar op dit moment een geweldige buikpijn. Uh, een minister die vijf weken voor de verkiezingen onder vuur komt te liggen uh, wegens liegen, he, de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws, buitengewoon pijnlijk. En dan zitten ze bij de VVD ook nog eens met het onbekende Kamerlid Wibren van Haga uit Amsterdam. Ja. Uh, die, heeft, uh, die zou op onrechtmatige wijze uh, panden die zijn eigendom zijn verhuren. De integriteitscommissie van de de partij doet daar onderzoek naar. De eerste berichten daarover zijn ook niet gunstig. Dus ja, voor de VVD zijn het barre tijden op dit moment. Nee, en zoveel buschauffeurs hebben we nou ook niet nodig. Nee, nee, nee. Uh, hebben we hier een beetje veel van dit soort affaires de laatste tijd? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik noemde al Haga, uh, Zeilstra natuurlijk. Uh, vorige week het aftreden van Marleen Bart als fractievoorzitter van de Eerste Kamer van de PvdA. Haar man Jan Hoekema, een D66er, uh, claimde ten onrechte extra wachtgeld in Wassenaar. Uh, we hadden de affaire Moorlag bij uh, de Partij van de Arbeid. Het niet als geschenk gemelde appartement van Alexander Pechtold. Problemen met de kandidatenlijst bij de PvV en interne strubbelingen bij Forum voor Democratie. Uh, dat was allemaal vrij recent. Als journalist kan ik er niet over klagen, Chris... maar uh, voor het aanzien van de politiek lijkt het me allemaal niet geweldig. We hebben het er maar druk mee, Wilco. Dank je wel. Um, ik uh, spreek erover verder met uh, Hubert Smeets... van uh, de uh, website Ramen op Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Um... Wanneer dat zou gebeuren morgen, stel dat minister Zijlstra het noodzakelijk vindt om toch af te treden, zouden ze daar in Rusland blij mee zijn, denk je? Nou, ik denk dat ze het liever hebben dat Zijlstra aanblijft. Want dan bungelt hij een beetje. En dan kunnen ze hem blijven wegzetten. als de man met een hele rijke fantasie. die reizen maakt naar buitenverblijven van de Russische regering. naar bij Moskou die hij nooit gemaakt heeft. En dat is voor het Russische verhaal natuurlijk veel aantrekkelijker. dan een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken die vers kan beginnen. Ja, want uh, woensdag dus. Uh... Deo Volente, of misschien juist niet Deo Volente... Uh, die, die ontmoeting tussen, tussen Lavrov en, en Zijlstra. Gaat Lavrov daar dan woensdag meteen al iets mee doen, denk je? Of sparen ze het op? Zijn woordvoerder, uh, Maria uh, Zagarova, zei vandaag niet meer dan... We wachten onze Nederlandse collega rustig af in Moskou. Hmm. Dat is niet echt een geruststellende mededeling. <laughs> nee. uh, want Lavrov is gewoon een hele geroutineerde diplomaat. Minister al... Jarenlang. Uh, die echt uh, de nieuweling laten we eerlijk zijn, want dat is Halbe Zijlstra ook hè? hij is pas sinds kort minister van Buitenlandse Zaken ja. moeiteloos in zijn zaksteek hij, hij doet, steekt een sigaretje op en kijkt Halbe Zijlstra's met een sarcastisch ironisch oog aan en zegt, god meneer Zijlstra uh, wat hebt u nog meer verzonnen maar dan op een wat beleefdere manier <laughs> daarbuiten, en dat is denk ik wel belangrijk ook voor de Nederlandse positie binnen het Westerse bondgenootschap is er een senator, meneer Puskov... die was voorheen voorzitter van de buitenlandcommissie van de Duma... maar die is in zijn politieke carrière een beetje ontspoord... en heeft nu een minder belangrijke functie in de Russische Senaat. Mm. Maar die heeft zich onmiddellijk uitgelaten over deze zaak. En die zei, kijk, dit is nou hoe de westerse politici... hun Ruslandbeleid bepalen. Mm. Gebaseerd op leugens. Ja. En dat eh, is denk ik... Wat zelfs zich zal moeten aantrekken. Maar hij is niet alleen maar, je zou kunnen zeggen... Een, een, een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, straks in Moskou. Maar hij maar... staat ook een beetje in Moskou voor het hele Westen. En dat is denk ik... Uh, schadelijk voor het Nederlandse aanzien. Ja, in ieder geval kan hij daar nu heel goed voor gebruikt worden. Um, de, de, Bram van Ooyok, uh, natuurlijk van de oppositie, uh, uh, zat uh, daar straks in Nieuwsuur. En die, en die zei, ja, weet je hoe dat dan gaat? Uh, ze leggen dit netjes ergens in een la. En als wij straks bijvoorbeeld om uitlevering vragen van degene... die op de knop van de boekraket gedrukt heeft... dan trekken ze dat laadje op en zeggen ze, hé, hey, wat heb ik hier liggen? Is, is dat inderdaad een scenario? Nou, als, als Seilstraad-minister blijft, dan kunnen ze blijven... Zeggen dat de Nederlandse regering. Uh, haar beleid bepaalt op valse voorstellingen van zaken. Dat mm. zeggen ze ook over de MH17 bijvoorbeeld. Mm. Daar kritiseert de Russische regering en andere Russische autoriteiten... permanent het Nederlandse technische en justitiële onderzoek. Ja. Uh, Nederland is niet onbelangrijk. Laten we dat niet vergeten. Nederland is de derde handelspartner van Rusland. na China en Duitsland. Dus Nederland speelt wel degelijk een belangrijke rol in, in Rusland. Uh, dat heeft natuurlijk vooral te maken met de export van olie, gas... en andere grondstoffen mm. via Nederland en de Rotterdamse haven... Met name, maar Nederland is ook belangrijk als uh, registratieoord voor uh, Russische bedrijven die hier gebruik maken van de belastingvoordelen die de Nederlandse regering biedt aan buitenlandse ondernemingen. En in die zin zou je kunnen zeggen is, uh, is Nederland. Uh, in Rusland een kleine grootmacht. Ja, heel, heel even, omdat je die, de, die olie- en gasvoorraden nou noemt. Uh, de, ja, de, de, kwestie, de nieuwste kwestie is natuurlijk... Ja, wie spreekt er de waarheid over wat Poetin echt gezegd heeft? Uh, is dat Van der Veer die nu zegt... dat heeft Jelstra allemaal verkeerd begrepen? Of, of is het Zelstra? De, de bijeenkomst waar het over ging tussen Poetin en Van der Veer... ging natuurlijk in 2006 over Sachalin. Over he, de, de, de, de, de rechten van Shell om daar nog uh, de, te exploiteren... die ze kwijt zijn. Geraakt. Um, ja, jij bent er natuurlijk ook niet bij geweest, maar hoe waarschijnlijk is het dat Poetin uh, iets van de agressiviteit uh, die, die Zijlstra meent uh, te hebben waargenomen tegen uh, iemand als Van der Veer toen gezegd heeft? Nou, dat, dat is niet zo ontzettend waarschijnlijk. 2006, dat is 12 jaar geleden, toen was Poetin halverwege zijn tweede ambtstermijn. Toen was hij wel machtig. Hij had inmiddels de grote oliebaas Gadarkovski... achter Slot en Grendel uh, laten zetten. Hmm. Maar Poetin was niet de almachtige um, leider die hij nu is. Um, wat ik denk dat in die zin van der Veer van de gelijk heeft... dat Poetin in algemene historische zin zei... hoe groot vroeger Rusland was en hoe... Uh, hoe ernstig het was, hoe, hoe tragisch het was voor Rusland... Dat, dat al dat gebied had verloren in 1991... bij de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Toen, vlak na de val van de muur in Berlijn. Laten we eerlijk zijn, ja. Poetin heeft gezegd... dat de ontmanteling van de Sovjet-Unie... de grootste geopolitieke catastrofe was van de 20 e eeuw. Ja. En daarmee bedoelde hij niet dat het communisme, communisme hield op te bestaan. Daarmee bedoelde hij dat het grote Russische Rijk... ineens een derde van uh, zijn grondgebied kwijtraakte. En ja. de Baltische landen waren inderdaad... tot 1991 deel van het grote Russische Rijk. Maar ik denk niet dat Poetin toen gezegd zou hebben in concrete zin. En dat gaan we nu even weer redresseren. Nee. Zodat de oude tijd van Catharina de Grote wordt gesteld. Nee. Maar nadat er gebeurd is op de Krim wat daar gebeurd is. En in Oekraïne wat daar nog steeds gebeurt. Zou je ook kunnen zeggen in de praktijk uh, volgt hij die, die lijn eigenlijk wel. In Oekraïne zeker. Um, hij heeft ook... Poetin heeft ook vergelijkbare opmerkingen gemaakt over Kazachstan. Hij heeft ooit gezegd dat Kazachstan als onafhankelijk land alleen maar bestaat... omdat ze daar een bloedslimme president hebben, ja. Nazarbayev... die dat al 25 jaar is. Hij heeft ook vergelijkbare opmerkingen gemaakt over Wit-Rusland. Maar in mijn herinnering, en ik weet natuurlijk niet precies... wat hij uh, elke uur van de dag in het openbaar gezegd heeft... heeft Poetin zelf over de Baltische landen nooit zoiets gezegd. Ja. Dat soort opmerkingen over de Baltische landen... werden altijd gemaakt door ondergeschikte van ja. vicepremier vice Ragozin... of zijn adviseur... Sergei Markov. Die hebben dat soort agressieve taal over de, Bal over de Baltische landen uitgesproken in het openbaar, maar Poetin zelf nooit. Die heeft zich altijd beperkt tot Oekraïne en in mindere mate Kazachstan als het gaat om um, de, uh, het herstel van de, het Russische rijk binnen de oude grenzen van, zoals ik al zei, Catarina de Grote. Oké, okay. en dus gaat Halbe Zelstraat morgen in de Kamer echt moeilijk krijgen. Dankjewel, Hubert Smeets. In was dat, Belfast. Brussel bij nacht. Maandagnacht is Brusselnacht bij het oog. Uh, Tijn Zadé, goeie avond. Goeie avond, Chris. Iedereen al met Krokus vakantie. Nou ja, de meeste uh, Europeanen zeg maar wel... bij commissie, raad en parlement. Maar uh, verderop in de stad... we hebben namelijk nog een ander hoofdkwartier... Uh, bij de NAVO. Daar is het echt uh, uh, ja, topdrukte. Uh, en men is uh, behoorlijk nerveus... want uh, Jim uh, Mad Dog Mattis... Uh, zo luidt de bijnaam van de ijzeren vreter... Uh, Mattis, die komt dus langs... de Amerikaanse minister van Defensie. Uh -huh. En hij komt, de, ja, hij komt echt de Europese ministers van Defensie... zijn collega's dus uit Europa... Die komt die tijdens stopoverleg woensdag flink op hun donder geven. Want uit stukken die nu zijn uitgelekt... blijkt ja, dat Europa weer de afspraken over verhoging van defensieuitgaven... niet nakomt. Uh, en ja, op het NAVO-hoofdkwartier zeiden ze me vandaag... Mattis is nu echt boos. Die gaat nu ja, dus echt zijn tanden laten zien. Oké, okay, nou, die stukken zullen dan ook wel niet toevallig uitgelekt zijn. Wat staat er nog meer in? Nee. Wie, wie besodemiet het de boel? nou Bijna iedereen eigenlijk van de Europeanen op vijf landen na. Kijk, de al oude afspraak is dat elk NAVO-land... Uh, dus minstens 2% van zijn bruto binnenlands product ja. aan defensie uitgeeft. Zodat je dus die Amerikanen niet voor alles laat opdraaien. Nou, uh, wat blijkt, 23 van die 29 NAVO-landen halen daar dus telkens weer hun neus voor op. Nou, tot groeiende ergernis vooral bij Trump. Hè, dat weten we, sinds zijn aantreden heeft hij al gedreigd anders maar zelf de stekker uit die NAVO te trekken. Nou, zo snel zal het ook weer niet gaan, maar toch, die dreiging is er. Ja, Europa legt dan opnieuw weer dat, ja, een beetje sleetse excuus op tafel dat het niet alleen maar om cash gaat. Dat is veel te rigide, Washington. Het gaat ook om kwaliteit. En heus, Amerika, we zijn aan het kijken naar betere samenwerking in Europa. We zoeken naar synergie. Hmm. Samenwerken met de Belgische marine, met de Duitse landmacht. Je kent, je kent het allemaal wel. Geef ons dus nog wat tijd, is dan telkens weer dat ja, en ik vrees dat het zomaar woensdag weer zo zal gaan. Ja, en uh, gaat uh, Maddox zich daardoor uh, laten overtuigen? Nee. Dat is nu wel echt duidelijk. En uh, ja, ik moet zeggen, hij heeft ook wel een punt. Kijk, de NAVO-diplomaten zeggen de afgelopen dagen: uh, om even een peel te krijgen. Ook al zou Europa eindelijk eens zich aan die afspraken dus gaan houden en je gaat de komende jaren echt allemaal 2% halen dan nog hebben we over minstens 50 jaar of nou, zeker nog de komende 50 jaar de Amerikanen nog steeds nodig om ons continent te verdedigen. Dus mm. ja, van zo ver komen we. En dan is Mattis. Uh, wantrouwen ook nog eens behoorlijk groot uh, vanwege die uitgelekte plannen. En uh, daarbij hebben vorig jaar alle landen, de Europeanen... beloofd om met een plan te komen met details... hoe ze over, uh, over zes jaar in 2024 allemaal wel op die 2% uitkomen. Nou, Je raadt hem al, slechts 14 hebben zo'n plannetje klaar. Ah. De rest gewoon helemaal niet. Nee, maar ik kan me wel herinneren dat er allemaal afspraken zijn gemaakt over uh, samen investeren en uh, allemaal, allemaal uh, nieuwe efficiënte plannen. Nou, je had het er net al over. Um, daar gelooft hij ook niks van? Nou ja, kijk, uh, bijvoorbeeld Nederland zal uh, Metis daar uh, zeker van gaan proberen te overtuigen. Dan heb je het over PESCO, hè, een ja. vreselijke Brusselse, uh, een echte EU-afkorting. Uh, uh, dat gaat over permanente gestructureerde samenwerking. Nou, Nederland gaat daar behoorlijk het voortouw in nemen. Nou ja, uh, Metis uh, die heeft uh, onlangs nog in november, heeft hij ook allerlei prachtige beloftes van uh, Anke Beileveld, onze uh, defensieminister, gehoord. Laten we eerst even naar haar beloftes van een paar maanden geleden. Luisteren. Natuurlijk u een beetje nerveus, zo'n debuut hier op het NAVO-hoofdkwartier? Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Ik ben niet extreem nerveus, maar ik vind het wel uh, gewoon mooi om hier te zijn en onze bijdrage ook te kunnen leveren. Want we hebben ook echt wel een goede boodschap. Wij investeren echt extreem veel extra en dat betekent dat we ook groeien, toegroeien naar die 2%. Niet binnen deze vier jaar, maar op termijn is dat natuurlijk ook voor Nederland de bedoeling. De NAVO is er denk ik heel tevreden mee en de Amerikanen overigens ook. Want ik heb collega Mettes afgelopen dagen ook gesproken in Helsinki dat we deze enorme stap uh, zetten. en Hij, hij is zich ook zeer bewust van het feit dat het een grote stap is voor Nederland. Ja, die empathie, dat geduld van Mattis, nou daar hoopt ze nog op. Maar ja, Mattis heeft woensdag op het hoofdkwartier hetzelfde grafiekje voor zijn neus als ik hier op tafel heb liggen. Oh en daarin staat gewoon dat Nederland ook nu nog steeds nog maar op 1,17 procent staat. En ook op lange termijn nog eens niet in de buurt natuurlijk komt van 2 procent. Nou, Bijleveld zal dus inderdaad ter compensatie met die PESCO, die Europese samenwerkingsdefensieprojecten komen. Nederland zet dan heel erg in op het uh, uh, verbeteren van militaire mobiliteit in Europa. Denk aan uh, tanks die wat sneller van A naar B in Europa kunnen. Ja. Daar is Nederland uh, ja, de voortrekker van. Nou, wat vinden aanleggen. ze daar? Uh, ja. Ja, militaire snelweg wordt het ook al genoemd. Wat ja. vinden ze daar bij de NAVO van? Ja, uh, sorry, daar komt hij weer. Eer zien, dan geloven, zeggen ja. ze daar. Ja. Dus, dus, dus wat wordt het? Uh, Metters komt een donderspeech houden van de week. Uh, de Europeanen uh, gaan allemaal weer uh, nieuwe mooie dingen beloven... en dan gaat iedereen weer naar huis? Ja, maar ja, eerst zal het toch wel behoorlijk gediscussieerd worden, want die Europese plannetjes ter compensatie voor de Europese gebreken, die plannetjes die bezorgen de NAVO ook behoorlijk hoofdpijn, want dat gaat voor dooblures zorgen. Je kunt je defensiegeld maar één keer uitgeven. Gaat dat nou niet allemaal in Europese projectjes doen? Kom nou maar gewoon naar ons. Doe niet stoer, Europeanen, met wapentjes en defensieplannen. Dat doen wij wel. Ja, dat zal een beetje de sfeer zijn en met de sal als op z'n donder geven. Ja, iedereen kan wel naar huis gaan met weer uh, valse beloftes. Maar het wordt nu wel echt menens. Want in juli, dan komt Trump... hemzelf naar de grote NAVO-top... in Brussel. Ja, En dan uh, heeft echt helemaal niemand... in het Amerikaanse kamp nog oor... naar de Europese excuses. Oké. Okay. Dankjewel, Tijn Sadé we gaan meteen even door naar een heugelijk feit. Want vanavond werden de Edisons uitgereikt. De jaarlijkse vakprijzen van de muziekindustrie. Zeg maar de Nederlandse Grammys. Er waren heel veel categorieën. U hoorde er daarna straks in het nieuws al een aantal langskomen. Maar wij hebben nu aan de lijn de winnaar van de Edison... voor de beste nieuwkomer en voor de beste videoclip. Naas, goeie avond. Goeie avond. En heel hartelijk gefeliciteerd... Dank Wat was dit voor avond voor jou? Um, bizar. Ik, ja, ik kan niet geloven wat er is gebeurd. Ik voel me zo ongelooflijk dankbaar. Want je zag, ja, ik... je zag het totaal niet aankomen? Nee, nou... Ik heb eigenlijk nauwelijks over nagedacht. Ik heb mezelf altijd verteld dat het gaat gewoon niet om winnen... Hmm. Um, maar als je dan vindt, is het wel mooi meegenomen. Ja. Volgens mij prachtig, ja. ja. Zeg maar, je stond al op Eurosonic, op de Reeperbahn, op Lowlands. Je hebt miljoenen uh, uh, plays op Spotify. Um, uh, ben je een beetje beledigd dat je hem nog als nieuwkomer krijgt? Nou, ik bedoel, ja, ik bedoel zeven maanden geleden ben ik uh, gedebuteerd. Dus ik vind het superbizar überhaupt dat ik uh, nominaties heb gekregen. Dus ja, het is wel echt nieuwkomer. ja. En ik, heb, ik ben gewoon geblast met heel veel mooie dingen in een hele korte periode. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Ja, nou ja, je bent, je bent zo geblast. Ik las in een interview dat je als klein meisje al uh, droomde van muziek maken. D die droom is uitgekomen. Je bent 19 en je hebt al een Edison. Wat nu nog? Oh, sorry. <laughs> <laughs> uh, wat nu nog? Ja, ik, ik, ik hoop eerlijk gezegd gewoon dat ik voor altijd liedjes mag blijven maken en kan blijven uitbrengen. En dat ik een soort, ja, ik eigenlijk, ik, ik ben best wel simpel. Ik wil gewoon een soort, gewoon een soort in de natuur wonen met een hond en <laughs> met goed. iemand trouwen die heel okay. lief is. Ja, ja, nou. En dan gewoon af en toe shows doen. En dat is echt alles wat ik wil. Ik wil helemaal niet zoveel. Ik wil gewoon muziek kunnen maken. Ik vind het een ontzettend goed plan. We gaan naar je luisteren. Dank je wel, <laughs> Maas. Dank je wel. Why don't you see it? Why don't you see it? Oh. Up to Something, dat was naast Mohammed. En die heeft dus vanavond een Edison gewonnen als nieuwkomer. Een boek over de Tweede Wereldoorlog van 1400 bladzijden. Alleen voor de liefhebbers, niet in Japan... want daar werden inmiddels maar liefst 14 miljoen exemplaren verkocht... van het oorlogsboek Menselijke Voorwaarden, menselijke voorwaarden van Junpei Gomikawa. En nu, na 60 jaar, is er een Nederlandse vertaling. Die verschijnt morgen en hij is van de hand van Jacques Westerhoven. Het, draait, uh, het boek draait om de idealistische kaji... die zich probeert te verzetten tegen het onrecht van de Tweede Wereldoorlog. Goedenavond, Jacques. Goedenavond, Chris. Ik mag Jacques zeggen, want we hebben ooit 25 jaar geleden... als het niet meer is, een uh, reportage gemaakt samen in Japan. Dat waren gedenkwaardige dagen. Dat waren heel gedenkwaardige dagen. <laughs> ja, um, maar daar gaan we het nu niet over hebben. En, dit boek, 14 miljoen exemplaren. Waarom is het zo'n enorm succes geweest in Japan? Um, het, het is uh, verschenen in 1956 en uh, toen lag de oorlog uh, nog vers in het geheugen van, van uh, de meeste Japanners. Mm -hmm. uh, en het boek uh, is bijzonder realistisch geschreven. Uh, het wikkelt uh, ook geen doekjes om het uh, oorlogsverleden. Van, van de Japanners. Um, uh, het is gebaseerd op de uh, persoonlijke ervaringen van de auteur... Mm -hmm. uh, die uh, in uh, Manchurije... Uh, Gewerkt heeft en daar ook in het leger heeft gediend. Manchurije, het, het, het noorden van het wat, noorden wat nu van, de Volksrepubliek China is. Ja, dat toen een, een marionettenstaat was uh -huh. van, van Japan. Uh, en, uh, aangevallen werd door het rode leger. Hè? Aangevallen werd door het Rode Leger. In het laatste, de laatste paar dagen van de oorlog. Uh -huh. Rusland wilde nog even een, de Sovjet-Unie moet ik, moet ik zeggen, uh -huh. uh, wilde nog even een graantje meepikken. Uh, en uh, viel dus Japan. Uh, in, in, in de rug aan uh, want het had een neutraliteitsverdrag uh, met, met Japan viel Japan in de rug aan en uh, uh, dus de, dat was eigenlijk, vonden de Japanners dus een beetje oneerlijk ja. en, en ook nadat Japan uh, de wapens had neergelegd vocht uh, Rusland door tot uh, 2 september en uh, dat wordt uh, in het boek uh, in geuren en kleuren beschreven. Ja, dat is een, een voor ons al uh, een, een, niet, niet een hele bekende geschiedenis... die oorlog tussen Japan en Rusland, daar in, in Manchurije. Uh, maar... Wat, wat mij een beetje verbaasde, ik heb de 1400 hmm. pagina's niet allemaal gelezen... moet ik je bekennen. Um, maar over het boek lezend, het, het, het, het heeft een behoorlijk pacifistische inslag. Het gaat, het gaat over de filosof filosofische vraag... kan een mens hmm. goed blijven als de omstandigheden hem eigenlijk dwingen... Om, om slecht te worden? Waarom werd dat in Japan zo, zo populair? Ik denk dat in, in de tijd dat het boek uitkwam... de meeste Japanse lezers... Uh, zich herkende in de figuur van, uh, van Kaji, de hoofdpersoon... Uh, of uh, uh, daarin uh, de, de typische Japanse soldaat zagen... die uh, te zeer tegen zijn zin, zijn zin gedwongen werd om... Uh, in het leger te gaan. Hm. Want, want, want de meeste Japanners... Uh, vochten niet zo graag. Gingen niet zo graag het leger in, laat ik het zo zeggen. Eh... Uh, uh, uh, uh, hoewel ze, net zoals Kaji zelf... als ze eenmaal in het leger zaten... Uh, vochten ze hard, be beten ze hard van zich af. Ja. Want is uh, dat, dat, is, is dat de, de kern van het boek? Ja, hoe, hoe moet je het over de kern hebben als het 14 pagina's, 1400 pagina's nee. is? Maar uh, Gomikawi, uh, uh, Gomikawa start zijn boek met de zin... het voorwoord... ik kreeg het briljante idee te willen bestuur, bestuderen... of iemand onder bepaalde voorwaarden nog wel mens kan zijn. Nee. Dus... dus dat gevoel van de omstandigheden dwingen je tot hm. verschrikkelijke dingen. Is dat de kern van dat boek? Als we het nu lezen zou ik zeggen. Daar moeten we ons vooral op concentreren. Hm. Want als je, wij zijn geen Japanners. De oorlog is al meer dan 70 jaar geleden afgelopen. Mansuree zegt Nederlanders helemaal niets. Zoals je daarnet al zei. Wij weten helemaal niets van die geschiedenis. Um, uh, het boek uh, is een bijzonder pakkend boek. Ik, ik weet niet of, hoe, hoe, hoe, of het jou geboeid heeft... maar de meeste mensen die uh, uh, eraan begonnen zijn... Uh, vinden het heel erg moeilijk om, om neer te leggen. Hm. Um, uh, uh, maar... Uh, dat is allemaal bijzaak. Uh, uh, Manschurije, de oorlog en zo, dat is allemaal bijzaak. Uh, het gaat erom... Uh, kan iemand die... Uh, in een oorlog vecht. Het hindert niet welke oorlog. In een oorlog vecht. En gedwongen wordt om... Uh, gruwelijke dingen te, te doen. En uh, zichzelf erop betrapt... dat hij af en toe... Uh, vrijwillig... Uh, en soms zelfs met plezier... Uh -huh. uh, andere mensen... Uh, doodmaakt. Uh -huh. Kan die dan nog aanspraak maken op de titel mens. Mm -hmm. Het antwoord is... Het antwoord is nee. uh, dat is de paradox van het boek. Aan het eind van het boek... het laatste woord van het boek is mens. Mm. Uh, uh, de hoofdfiguur Kaji... Uh, blijft ondanks alles toch mens. Hij is, hij, hij is dat, die titel waardig. Mm. Maar daarvoor ondergaat hij ontzettende Ja. Hij moet ontzettend lijden. Ja. Nou, nou las ik uh, ook dat uh, de, de, deze schrijver, uh, Gomikawa... Uh, een beetje in de linkse hoek zat, hè, al in de jaren dertig... Ja. al mm. voor de oorlog, mm. maar ook, ook na de oorlog. Hij heeft ja. ook met de Japanse communisten meegevochten daarin... de Chinese communisten. Of met de Chinese communisten meegevochten daarin in, in, in Manchurije... Er zit een hele pacifistische ondertoon in het boek. Zo'n boek in, in het moderne Japan, waar de regering Abe toch een, weer een wat andere draai wil geven aan het pacifisme van Japan sinds de oorlog. Hoe valt het daar? Um, het, het boek is nog steeds in druk, uh, het is te krijgen. Het, een, uh, uh, maar ik ben bang dat het niet zoveel meer gelezen wordt. Uh, dat, is, uh, dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, er zijn heel veel verwijzingen naar uh, slagers die nu niet meer bekend zijn. Uh, uh, geschiedkundige personen die uh, niet meer bekend zijn. Uh, uh, obscure documenten worden geciteerd in, in taal die niet meer te lezen is. Hmm. Um, en bovendien uh, Gomikawa's uh, stijl uh, is een stijl die uh, in 1956 nog wel te lezen was, maar uh, de jongeren van vandaag uh, niet meer aanspreekt. Wat Dat heeft je, te maken he, met de ontlettering. Wat heb je daar als vertaler mee gedaan met die stijl? Uh. Uh, hij, hij schrijft bijzonder goed. Hmm. Uh, ik zou bijna zeggen... daar kan uh, Haruki Murakami... een puntje aan zuigen. Dus <laughs> uh, heb als je heel veel mensen... in Nederland op hun ziel. Ik heb Murakami Haruki... Heb ik, uh, persoonlijk uh, vertaald. Hmm. En, uh, hmm. met, met heel veel plezier. Maar ik, ik kan... Uh, Murakami kan ik zonder woordenboek lezen. En uh, die kan ik, ik lees... Ik lees uh, zo'n boek in, in één, twee dagen uit. Uh, het hangt van de ook van de lengte af, maar... Voor dit boek uh, moet ik heel hard uh, gaan, gaan nadenken hmm. uh, hoe ik dat uh, stilistisch oplos. Ja, hoe lang heb je aan deze vertaling gewerkt? 1400 pagina's, nou, ik heb het af en toe om aan de kant moeten zetten. Onder andere omdat ik uh, Murakami uh, moest vertalen. <laughs> um, uh, maar ik heb alles bij elkaar, uh, heb ik er negen jaar over gedaan. Negen jaar, ja, ja. en ja, we hebben even wat hele de snelle internet research gedaan, dat wil zeggen, we hebben Amazon aangeklikt en dan zie je alleen maar de Japanse versie en nu deze Nederlandse versie. Verder geen enkele vertaling, klopt uh, dat? Nee, dat klopt niet. Oh. Um, hij is in de jaren zestig, uh, is, zijn er onmiddellijk zijn er, uh, Russische, Chinese en Koreaanse vertalingen verschenen. Hmm. En dat heeft te maken met het feit dat uh, Chinezen uh, en uh, Russen... en uh, Koreanen in het boek worden vermeld. Ja. En uh, die hadden uh, dus belangstelling voor dit boek. Omdat... Uh, uh, Komikawa heel kritisch is uh, ten opzichte van uh, het, de, de gedragingen van het Japanse leger... ten opzichte van die nationaliteiten. Ja. Uh, dus die vertalingen die, die, uh, die werden snel gemaakt. Maar uh, uh, er zijn bijvoorbeeld geen Engelse vertalingen van... en geen Franse en geen Duitse. Nee. Uh, want... nee. en, en toch even nog uh, tot slot, we hebben nog ongeveer een minuut... maar um, dat, dat soort boodschap, dat soort kritiek op... Japan en de Japanse oorlogsvoering. Hoe valt dat in het huidige Japan? Want je zegt ze lezen het niet meer daar en daar en daarom, maar die boodschap. Mm, ja, ze lezen het niet meer, dus dat valt niet. Het <laughs> okay. speelt gewoon geen rol op dit moment. In Japan. Um, uh, ik, uh, het pacifisme in Japan, laat ik het in het algemeen zeggen: Japanners zouden absoluut niet meer vechten. Hmm. Uh, uh, maar ze zouden zich wel verdedigen. Hmm. Dus Japan is, zou absoluut geen agressieve oorlog meer voeren. Oké. Okay, dus in die zin uh, bestaat dat pacifisme nog, nog wel in Japan en zou dus ook deze boodschap nog kunnen landen als mensen het nog konden lezen. Maar goed, in Nederland kunnen mensen het vanaf morgen wel uh, lezen. Menselijke voorwaarden van Junpei Gomikawa geschreven, uh, vertaald door Jacques Westerhoven. Dankjewel, Jacques. Geen graag gedaan, Chris. Het is vijf voor twaalf. Ja, nog heel even terug naar het leugentje van uh, Halb Zelstra. De minister van Buitenlandse Zaken beweerde in uh, de Dacia in het buitenhuis van president Poetin te zijn geweest. Nou ja, dat was dus niet waar. Maar wie daar ooit wel was, is onze oud-Rusland correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kisja. Goedenavond. Waarom was jij daar? Uh, nou, ik was daar in het kielzocht van uh, Mark Rutte, de premier. Hij was daar met een grote handelsdelegatie, uh, oktober 2011. En wij werden toen uh, op een avond ontvangen door Poetin... in zijn dacia, zijn buitenhuis, in uh, novo Ogarjova. Uh, ja. Dat is ongeveer 25 kilometer buiten Moskou. Ja. En waarom uh, moeten we jou wel geloven? <laughs> ja, nou, dat was niet zo'n geheimzinnige bijeenkomst... als uh, waar Halbe Zijlstra zou zijn geweest. Ik was uh, samen met uh, alle Nederlandse correspondenten... Ook uh, tientallen Russische journalisten waren erbij. Ja. Ik heb er zelfs nog een uh, filmpje uit, uh, uit het buitenhuis uh, gestuurd. Oh. En bovendien zat er om uh, onverklaarbare redenen... ook nog een theekopje in mijn tas toen ik weer thuis kwam. Uit de Datsja. Oh? bedoelt? Ja, dat was heel merkwaardig. Ja, dat klinkt heel merkwaardig. Je bedoelt dat je een uh, uh, anonieme bron... die dat theekopje in je tas heeft gestopt moet beschermen nu... Ja, daar dat kan ik verder niet al te veel over uitweiden, zoals je het begrijpt... maar het is een heel uh, mooi wit porseleinen kopje met een gouden randje... en uh, later vond ik nog een foto van Poetin in de krant... die uit net zo'n kopje thee drinkt. En uh, ja, het verhaal gaat dat dit kopje uit Novo Ogajova, dus uit die Datsa komt. Ja, maar hoe betrouwbaar is jouw bron? Want ik heb die foto, die heb je ons gestuurd... waar Poetin dus dat uit dat kopje drinkt met dat kopje wat jij hebt ervoor... maar dat zijn twee hele andere kopjes... Ja, maar het gaat een beetje om het idee. Hè? Oh, Ik, uh, kan je, okay. je moet maar van me aannemen dat dat kopje echt daar vandaan kwam. Goed, uh, uh, dat ging bij Halber natuurlijk ook alleen maar om het idee. Um, maar hoe bijzonder is het om in Poetins Dacia te komen? Want uh, ja, uit de verhalen rond Zijlstra horen we nu... ja, hij, hij had helemaal niet het niveau om zo dicht in de buurt van Poetin te komen. Maar kennelijk kan dat dus wel. Als simpele correspondent bedoel je. Ja. <laughs> nou ja, het is niet, uh, niet dagelijkse kost hoor dat ik daar kwam. Maar uh, wij waren natuurlijk inderdaad uh, kwamen in het gevolg van uh, Rutte. Mm. En uh, misschien kan je herinneren... Bijvoorbeeld het ontbijt dat Poetin met uh, Obama had. Dat was ook op, de, op die dacia, op oh, het ja. balkon. Dus daar worden wel regelmatig uh, buitenlandse staatshoofden of regeringsleiders ontvangen. En het is uh, bijzonder in de zin dat je eindeloos gecheckt wordt... tot je daar een keer naar binnen mag als uh, journalist. Hmm. Ja, bewakers met kalasjnikovs, Duitse herders. Alles wat je erbij voorstelt. Dat je heel lang moet wachten... Uh, dat je die tijd doorbrengt met het uh, drinken van thee... met simpele, droge kaakjes. Uh, ja, en dat je Poetin uh, oog in oog ziet, dat was voor mij uh, bijzonder. Ja, en dan gebeuren er dus wel eens rare dingen met, met kopjes. Als je lang moet wachten. Um, <coughs> Heeft hij het gezellig ingericht, het buitenhuisje? Nou, toen wij kwamen was het donker. Dus van buiten uh, kon je sowieso niet veel zien. Het gedeelte waar, we, waar ik ben geweest was zeker niet gezellig. Het was het officiële ontvangstgedeelte. Maar uh, Poetin die woont daar wel. Maar in een ander deel van de Dacia. En uh, wat ik weet is dat er ook een zwembad is. Een bioscoop. En ik heb me laten vertellen dat er een Duitse inrichting is. Een geheel naar Poetins smaak. Oh. Um, en er zijn ook een heleboel achterkamertjes. Waar je je makkelijk zou kunnen verstoppen. Als je dat zou willen. Om het een en ander op te vangen uit de... De mond van, uh, van Poetin. Maar ongemerkt kom je zeker niet binnen met al die bewakingen in die Dacia. Nee, En die Duitse inrichting, dat komt door zijn DDR-verleden? Ja, ja, ja dat, uh, daar schijnt hij van te houden. Dus het is allemaal een beetje klinisch en, uh, en sober. Oké. Okay. En één koffiekopje minder dus nu. <laughs> nee, misschien dat er nog meer uh, koffiekopjes uh, ontbreken. Maar daar kan ik ook verder niks, uh, niks over zeggen, Chris. We gaan het checken bij Halbe. Dank je wel, Kiesia. Dank je wel. Geheime, geheime, geheime. Um, dit was het oog. Morgen is er weer een oog en misschien hebben we dan ook nog een minister van Buitenlandse Zaken. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goedenavond, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaret en een laatste glas in steen.